Minister Asscher van Sociale Zaken heeft geen aanwijzingen dat medewerkers van thuiszorgorganisatie censieren, expres zijn ontslagen om ze daarna goedkoper weer in dienst te nemen. Kamerleden zijn bang dat er een schijnconstructie is gebruikt. De thuiszorgorganisatie in de Achterhoek ontslaat vanwege bezuinigingen 1100 mensen. Twitter heeft een succesvolle eerste dag op de beurs van New York achter de rug. Het aandeel van de online berichtenservice begon op een prijs van 26 dollar... en sloot de dag op bijna 45 dollar. Dat is een winst van 73 procent in één dag. Twitter heeft 70 miljoen aandelen naar de beurs gebracht. Daarmee haalde het bedrijf ruim 1,8 miljard dollar op.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 Bij verkeerd antibiotica gebruik werken de medicijnen steeds minder goed... en kunnen ziektes als longontsteking levensbedreigend worden. Een Nederlands-Russische commissie bekijkt hoe het probleem kan worden aangepakt. Burgemeester Ford van Toronto is opnieuw in opspraak geraakt. Op beelden die een Canadese krant online heeft gezet... is te zien hoe hij driftig door een kamer loopt en doodsbedreigingen schreeuwt. In een reactie op het filmpje zegt Ford dat hij ontzettend dronken was... De burgemeester van Toronto kwam al vaker in opspraak. Afgelopen week nog gaf hij harddrugsgebruik toe. Zwarte Piet'en die meelopen bij de Sinterklaasintocht in Amsterdam... krijgen verschillende kleuren lippen. Ook hebben ze niet allemaal een bos zwarte krullen... maar krijgen ze een variatie van zwarte kapsels. De organisatie achter de Amsterdamse Sinterklaasintocht... heeft de aanpassingen afgesproken met burgemeester Van der Laan... en een aantal tegenstanders van Zwarte Piet. Gisteren werd al bekend dat de Pieten in Amsterdam geen gouden oorringen dragen. Voetbal AZ heeft de Europa League wedstrijd tegen Shakhtar uit Kazachstan met 1-0 gewonnen. Ortiz scoorde in Alkmaar het enige doelpunt in de 55ste minuut. Eerder vanavond won ook PSV zijn thuiswedstrijd in de Europa League. Tegen Dynamo Zagreb in Eindhoven werd het 2-0. Het weer vanavond en vannacht vooral in Limburg nog wat regen. In de rest van het land opklaringen. Er kan wel wat mist ontstaan. Morgen vooral bewolking, maar langs de kust ook wat zon. Het wordt rond de 11 graden. Dit was het NMES journaal. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? 1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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Chris Keine. De hele dag hoor ik in een bankreclame al deze meneer. Even iets anders. Ik zit erover te denken... om als een private banker uit te nodigen voor de bruiloft. Of vind je dat gek? Nee, dat vind ik niet gek. Ik vind het zelfs een heel goed idee. En als die private banker dan allemaal leuke dingen heeft gedaan met je geld... waardoor de centjes foetie zijn en je huwelijk op de klippen gaat kan je gelukkig naar de HEMA voor de echtscheiding. Goedenavond, welkom bij het Oog. Op donderdag, hals over kop, moeten ze naar Rusland morgen... Koningin Will koning Willem-Alexander en koningin Maxima... om aan te schuiven bij een diner met Vladimir Poetin... dat op de valreep georganiseerd werd. Wat voor tekenen vallen daarin te lezen? En wat valt het lezen in de gemeenteraadsverkiezingen... volgende week in twee opnieuw ingedeelde gemeentes? Hoe leest de geschiedenis van de grootvader van publicist en hoogleraar Paul Scheffer... en wat zijn daarin de tekens voor onze tijd? En wat, wat maakt producer Pharrell Williams zo goed... dat hij hiermee nu al vier weken nummer één staat? Like come on, come on. Dat en nog een heel klein beetje meer in dit oog... dat verrassend genoeg begint met het nieuws van vandaag. Donderdag 7 november. We hebben vanochtend te maken gekregen met een incident... waarbij inmiddels één gewonde te betreuren valt en twee doden. De, de burgemeester van het Limburgse dorpje Reuver... maakte aan het eind van de middag de trieste balans op van een gijzelingsdrama. Het begon s ochtends. Een man schoot na een ruzie zijn ex op straat neer. Een buurman kon de vrouw ter nood redden. Ze wapen haperde. Toen dus hij uh, begon door te laden... Ja, toen was ik echt heel flitsend naar binnen met die mevrouw natuurlijk. En toen stond hij voor mijn deur ook te richten. Dus we lagen op de grond. Ik zit plat. De man verschanste zich vervolgens met zijn dochtertje van drie in een huis. En binnen de kortste keren was er een enorme politiemacht op de been. Er komen onderhandelaars. Er is een helikopter geweest. Er wordt veel afzetting geregeld. En de onderhandelaars leggen direct al een goed contact met de vermoedelijke dader. De politie had hoop dat de gijzeling goed kon aflopen. In de loop van de morgen verzacht hij. Hij geeft aan dat hij, als hij een half uur geknuffeld heeft... met haar naar buiten zal komen, vrijwillig om half één smiddags. Maar om half één gebeurde er niets. Ook kreeg de politie geen contact meer met de man. Uiteindelijk kwam een arrestatieteam in actie. Wij treffen boven op de eerste verdieping de dode lichamen aan... Van de vermoedelijke dader en het driejarig dochtertje. De reden voor zijn actie? De man zou gefrustreerd zijn over de bezoekregeling voor zijn dochter. Hij wilde haar vaker zien. Justitie probeert Nederlanders die in Syrië hebben gevochten... tegen het regime van president Assad te vervolgen. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof lopen op dit moment onderzoeken, ook strafrechtelijke onderzoeken... om te kijken of we tegelegene tijd, met een aantal maanden... toch een aantal zaken voor de rechtbank kunnen brengen. Ze worden dan bijvoorbeeld vervolgd voor een moord of terroristisch misdrijf... dat ze in Syrië hebben gepleegd. Schoof maakt zich trouwens nog altijd zorgen over de Syriëgangers die weer terug zijn, want ze hebben er van alles geleerd. Om bijvoorbeeld geïmproviseerde explosieven te maken... of om echt gericht te kunnen schieten met wapens... en men dus hier een aanval zou kunnen doen. En dus... Iedereen die terugkeert wordt op de een of andere manier in de gaten gehouden. En om dat gemakkelijker te maken kwam het kabinet vandaag met een voorstel. Het wil de reisgegevens van alle Nederlanders opslaan. Zodat mensen die op jihad gaan makkelijker zijn te volgen. Dichter bij het oog... Volg het oog op Twitter, het oog op morgen. Ja, ook het oog zit op Twitter. En nee, net als iedere gebruiker worden we vandaag niet stinkend rijk van de beursgang. Het is toch frappant. Het bedrijf maakte nog nooit winst, maar schiet wel meteen op de eerste dag als een vuurpijl omhoog. De beleggers zijn razend enthousiast. Ik denk dat het dat meer deze IPO dan um, we had anticipated clearly because, I mean, it's Want het gaat up als we praten. En daar zijn de oprichters en bestuurders van Twitter ongetwijfeld blij mee. Zij werden vandaag heel erg rijk, weet deze analist. Maar de vraag is, wordt er een zeepbel gecreëerd... of gaat Twitter echt een winstgevende toekomst tegemoet? Als de enthousiaste twitteraars die RTL Nieuws sprak de standaard zijn... dan kan het bedrijf nog veel groter worden. Wat twitter je dan? Gewoon wat gaan doen ben. Met wie? Met mezelf of met vriendinnen. <lacht> nou, ik twitter, ik kijk af en toe met, met mijn vriendin. Maar dat is ongeveer it. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ja, en morgen ook weer. Oei, er was er nog één. van alles nieuws op uh, Twitter... maar ook in de krant van morgen, gelezen door Joeri Stubonitsky. We horen erbij, want Nederland luistert mogelijk ook af... zeggen bronnen tegen de Telegraaf. De Nederlandse militaire inlichtingendienst discussieerde al in 2003... over het installeren van afluisterapparatuur... op Nederlandse ambassades in het Midden-Oosten. In welke landen dat mogelijk is gebeurd, willen de bronnen niet zeggen. Ze vinden de zogenaamde onthullingen over afluisteren... trouwens zwaar overdreven. Elke geheime doen... Dienst doet dit soort dingen, zeggen ze. De Volkskrant is een zorgwekkende trend bij musea op het spoor... want daar zitten steeds meer mensen uit het bedrijfsleven in de raden van toezicht... en steeds minder mensen uit de kunstwereld zelf. Dat is niet goed, zeggen critici, want je moet juist mensen hebben... die denken vanuit de kunst. Stapels printpapier, pakken koffie en vooral pennen. Ze worden vaak gestolen op het werk. Volgens De Telegraaf steelt ongeveer één op de vier werknemers wel eens wat. Vooral de ouderen. Collega's zeggen er bijna nooit wat van... behalve wanneer er echt dure spullen worden, spullen worden meegenomen... zoals telefoons of inktpatronen. Vergadertijgers moeten morgen het Nederlands Dagblad even openslaan. Hoe kun je effectief vergaderen? Lize van Oortmersen promoveert erop. Een paar tips, veel interactie en weinig lange monologen... en durf die monologen ook af te breken als je de vergadering leidt. Overmorgen begint het WK schaken. En daarom duikt NRC Next in het Noorse fenomeen Magnus Carlsen... Op zijn negentiende werd hij de jongste grootmeester uit de geschiedenis van het schaken. Waarom hij zo slim is en hoe hij het allemaal volhoudt, staat morgen dus in Next. De provocateur, de macho, de meedogenloze en de autoritaire leider. Het gaat natuurlijk over de Russische president Poetin. Morgen schudt hij de hand van onze koning. En dat is voor aanleiding voor het stuk Poetin verklaart voor de niet-Russen. Een vertrouwd geluid dreigt uit te sterven. Ja, de goede oude kerkklok. Overal in Nederland worden kerken gesloten, afgebroken en herbestemd. En daarmee verdwijnt ook het luiden van de klokken. In Amersfoort wordt daar morgen een bijeenkomst over gehouden. En daar wordt volgens het ND besproken hoe nieuwe beheerders de klokken moeten luiden. Want ook al roepen de klokken niet meer op om naar de kerk te gaan... ze moeten natuurlijk wel luiden op 5 mei of op Koningsdag. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You say it's all in my head And the things I think just don't make sense So where you been then, don't go all coy Don't turn around on me like it's my fool See, I can see that look in your eyes The one that shoots me Adel was dat met cold shoulder. Een drukke dag morgen voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Nadat ze smiddags nog hebben geluncht met de Belgische koning Filip en zijn vrouw... moeten ze linea recta door naar Moskou. Om aan te schuiven aan een diner met de Russische president Poetin. Eerder vanavond sprak ik met correspondent David-Jan Godfra... en met koningshuisverslaggever en voormalig correspondent te Rusland... Kisia Hekster in Moskou. En ik zei netjes goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie zitten daar samen achter één microfoon, heb ik begrepen. Um, Kiesja, de koning en de koningin hadden eigenlijk al een andere afspraak morgen. Maar het Kremlin organiseerde uh, eigenlijk op het laatste moment dit diner. En waar ze, daar, waar ze voor werden uitgenodigd. Um, dat kon niet geweigerd worden. Dat is op zich wel heel opvallend, ja. Want uh, eigenlijk was de verwachting dat uh, Poetin aan zou uh, schuiven bij het concert... wat een dag later georganiseerd wordt in Moskou. Ja. De officiële afsluiting van het Nederland-Rusland jaar. Maar blijkbaar kon hij echt niet. We weten niet wat hij dan wel voor een uh, ontzettend belangrijke afspraak had. En hij nodigde toen uh, inderdaad onverwacht... Willem-Alexander en Maxima uit voor een diner op het Kremlin morgen... En uh, de koning heeft daar zelfs een andere afspraak voor afgezegd... die hij in Nederland had. Hij ja. zou namelijk uh, morgenmiddag bij de DS-viering zijn van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja. Maar daar stuurt u nu zijn moeder naartoe, prinses Beatrix... omdat hij uh, in het vliegtuig moet stappen om op tijd op het Kremlin te kunnen aanschuiven. Ja. En, en uh, David-Jan, waarom is op zo'n korte termijn pas besloten dat dit diner moest komen? Ik begreep dat het kwam na een telefoontje tussen Rutte en Poetin. Heeft het er dan toch mee te maken dat er van alles gesust moet worden... tussen Nederland en Rusland? Nou ja, wat er precies achter zit is natuurlijk moeilijk te zeggen. De wegen van het Kremlin zijn vaak heel uh, ondergrondelijk. Maar wat je wel hebt gezien inderdaad na dat uh, telefoongesprek tussen uh, Poetin en Rutte op 21 oktober... is dat uh, de, de incidenten, de ruzie zou je zo wat zeggen tussen Rusland en Nederland wel een beetje gesust is. Dus het is daarna, daarvoor waren er natuurlijk heel veel incidenten. Daarna is het redelijk rustig geweest. En ik denk dat het bezoek van koning en koningin... Ja, zeg maar die, die rust een beetje moeten bestendigen. Toch uh, uh, die relatie tussen Nederland weer een beetje op orde krijgen. He, de handel die is natuurlijk gewoon doorgegaan. Economisch is er niet zoveel veranderd. Maar politiek en met name, met name diplomatiek is er een boel fout gegaan. Ja. En diplomaten hebben nu eenmaal rust nodig om, om dingen uit te spreken. Uh, en daar is dit een onderdeel van, denk ik, het bezoek van koning en koningin. Ja, want, want Kiesia hechten de Russen erg aan dit soort ceremonieel... aan zo'n koninklijk bezoek? Uh, ja, de Russen die zijn gek op uh, koningen. Uh, Poetin zou eigenlijk het liefst zelf ook een tsaar zijn. Hij heeft allerlei uh, symbolen uit de tijd ook weer in ere hersteld. Dus uh, ja, koningen en die gaan uh, bij de Russen op zich in als, uh, als koek. Ja, ja. En is het dan uh, speciaal ook nog belangrijk dat Maxima mee is? Zal ik daar antwoord op geven? Ja, of dat man? is goed. <laughs> ja, wat vind jij daarvan, david Nou, kijk... Uh, ja, ik denk dat het wel belangrijk is in, in de zin uh, dat zij misschien toch ook weer een, een, ja, een wat meer sussende... Kijk, de, de zaken worden hier gedaan tussen mannen, daar bestaat geen twijfel over... Maar een vrouw erbij kan de scherpe kantjes er toch al gauw van afhalen. Ik denk in die zin uh, dat het wel een klein beetje kan bijdragen. Maar de echte zaken worden natuurlijk niet tussen uh, Willem alexander en Poetin gedaan. Uh, dat komt waarschijnlijk toch een dagje later uh, ter sprake tussen de minister van Buitenlandse Zaken Timmermans en, en Lavrov. Yeah. Die spreken elkaar op zaterdag. En ik denk dat daar heel uitgebreid wordt gesproken over nou ja, alle dingen die er het afgelopen jaar gebeurd zijn tussen Nederland en Rusland. Ja. En de manier om dat eventueel op te lossen. Kijk, er zijn een paar dingen die nog steeds spelen. Met name natuurlijk het feit dat, dat er hier 30 Greenpeace-activisten vastzitten in, in Moermansk. En. Een schip van Greenpeace dat onder de Nederlandse vlag vaart. Nou, dat is een groot ding waar Nederland graag een oplossing voor, voor wil. Ja. Daar is Nederland zelfs voor naar het Zeerecht-tribunaal gestapt. Maar wellicht dat er in onderlinge gesprekken daar ook wat glad gestreken kan worden. Um, en zo zijn er nog wel wat meer onderwerpen die, uh, die, uh, die opgeruimd moeten worden. En dat ja. gaat natuurlijk voornamelijk tussen Lavrov en Timmermans gebeuren. Maar natuurlijk, Op zich is het niet bijzonder dat, uh, dat koningin Maxima meegaat. Want bij alle buitenlandse bezoeken die uh, koning Willem-Alexander tot nu toe heeft afgelegd, was zij erbij. Mm -hmm. Ja, maar waar gaan ze dan om morgen onder het eten over hebben? Uh, bijvoorbeeld een van die Greenpeace-activisten, uh, uh, mevrouw Oulacen, heeft rechtstreeks aan de koning een brief gestuurd waarin ze hem persoonlijk vraagt om haar te hulp te schieten. Daar zal het dus helemaal niet over gaan onder het eten? Nou, dat, dat uh, gaan we natuurlijk uh, wel proberen om daarachter te komen... maar dat wordt uh, ingewikkeld, want meestal worden er geen mededelingen gedaan... over waar het uh, tijdens zo'n diner over gaat... Ik denk ook niet dat daar allerlei politieke dingen ter sprake zullen komen. Het is wat David Jan zegt: dat zijn dingen voor uh, voor de dag daarna bij de ministers van buitenlandse zaken als zij daar onderling over gaan spreken. Mm -hmm. En uh, tijdens dit diner, waar uh, behalve de koning en de koningin ook uh, de ambassadeur uh, van Nederland in Rusland bij zal zijn, minister Timmermans, uh, de ministers, Ploemen en uh, Schippers, daar zal het toch vooral uh, ja. Uh, ze zullen denk ik proberen om het zo gezellig mogelijk te maken. Hmm. Wat nog best een opgave is in zo'n enorme zaal in het Kremlin, denk ik. <laughs> ja, en, en David-Jan, als dan uh, zaterdag Timmermans en uh, Lavrov gaan, gaan spreken... Uh, zal dat dan in een goede sfeer zijn? Was het bijvoorbeeld handig dat uh, Timmermans deze week... een brief aan de Kamer stuurde waarin hij zei... dat uh, Russische homo's altijd welkom zijn in Nederland? Nou, of dat in de relatie met Rusland handig is... Ja, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar Nederland en Timmermans heeft natuurlijk zijn eigen beleid. Dus die kan wat dat betreft kan die doen en laten wat hij wil. En Timmermans heeft heel vaker dingen gedaan... Waarvan de Russen, waarover de Russen hun wenkbrauwen hebben opgetrokken. Hmm. Maar ik denk dat zowel Lavrov als Timmermans beseffen dat je zo'n gesprek toch, toch redelijk zakelijk moet doen... en wat er voor de bühne verder gebeurt, ja dat is iets anders. Kijk, ze, ze willen toch allebei een beetje hun eigen gelijk halen. Uh, Lavrov die geeft overigens geen verklaring na dat gesprek. Dus daar, van hem krijgen we niet te horen wat hij ervan vindt. Nee. Timmermans, van Timmermans is dat wel de bedoeling. Dus we zullen zaterdag na afloop van het gesprek wel uh, ja, te horen krijgen... hoe in ieder geval de inschatting van Timmermans is... over uh, wat er besproken is tussen de twee heren. Ja. Het is, uh, als ik nog even mag aanvullen... het is ja. overigens ook niet helemaal uitgesproken... Dat uh, de koning iets gaat zeggen over bijvoorbeeld dat uh, homo-beleid in Rusland. Mm -hmm. Want het is natuurlijk officieel Nederlands regeringsbeleid. om uh, de Russen als ze kunnen daarop aan te spreken. Dus de koning, als hij zou willen. gaat dan. Uh, en dan zou hij dat kunnen doen? Uh, of hij dat zal doen, ik denk niet dat we daar iets over te horen zullen krijgen. Maar het is niet zo dat dat voor hem. Uh, ja, dat hij dan buiten zijn boekje zou gaan. Want dat is niet een te politieke uitspraak. Uh, voor de koning om tijdens zo'n dinetje te doen? Nou ja, kijk, het is een informeel diner. Het is uh, ook niet een staatsbezoek. Het is toch wel belangrijk om dat eventjes uh, te zeggen. Het is de afsluiting van een cultureel jaar. Mm -hmm. Er komen ook geen officiële toespraken tijdens dat diner. Dus dat blijft informeel. Ja. En dan, uh, ja, dan kan je natuurlijk toch een keer, als je daar behoefte uh, toevoelt... daar terloops iets over zeggen. Ja. Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Maar nee. het is niet helemaal uitgesloten. En bijvoorbeeld Homo Organisatie COC, die hoopt daar natuurlijk heel erg op. Ja. En even nog over die Greenpeace-activisten. Um, heeft Poetin dit nu vooral geregeld voor een mooi PR-plaatje, kiesja, Of zou het kunnen dat uh, de Greenpeace-mensen mee terugvliegen... met de Koninklijke Fokker? Nou, dat, dat lijkt mij uh, heel onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Um, voor de Russen is altijd heel belangrijk geen gezichtsverlies lijden. En uh, ja, wij zouden het in Nederland natuurlijk mooi vinden... als uh, Poetin een groots gebaar zou maken en uh, die mensen mee zou sturen. Maar aan de andere kant, ze zijn natuurlijk formeel ook nog helemaal niet veroordeeld. Nee. Die rechtszaak uh, tegen hen, die loopt nog. Dus gratie verlenen, dat kan formeel helemaal niet. Als er nog geen en ik denk dat uh, nee. Hm. nee, dus ik denk dat dat heel optimistisch is. Het kan wel zijn dat op de wat langere termijn... Um, ja, die mensen vervroegd zullen worden vrijgelaten... of dat uh, in de uitspraak iets zal zijn uh, dat die gelijk zal zijn aan de voorwaardelijke straf... Hè, of hoe lang ze nu al vastzitten... En dat dat uiteindelijk achteraf gezien misschien iets te maken zou kunnen hebben met het bezoek van de koning. Maar dat ja. zal niet morgen zijn. Nee, en de, over, en de details over het gesprek aan tafel morgen zullen we waarschijnlijk ook nooit weten. Hartelijk dank, David-Jan Godfra en Kiesje Heekster. What you gonna do, what you gonna do with people like that, what you gonna say.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 A little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Jonathan Jeremiah met happiness. Ballonnen, rolletjes pepermunt, flyers, huis-aan-huis huis bezoeken. Ieder vrij uurtje zijn de fractievoorzitters en andere Haagse kopstukken, inclusief de premier, in de weer. Politiek Den Haag is volop in de campagnestand. Want aanstaande woensdag is het zover verkiezingen. Heuswaar. Het kan nu ontgaan zijn omdat u niet in Friesland of in Alfa aan de Rijn woont, maar vanwege gemeentelijke herindelingen zijn daar komende woensdag in vier gemeenten in Den Haag zit Joost Vullings. Goedenavond, Joost. Ja, hallo, Chris. Ja, stappen die Haagse kopstukken uit solidariteit in de auto... op weg naar het verre Friesland? Of uh, vinden ze het echt belangrijk? Nee, ze vinden het echt wel belangrijk, hoor. Ik bedoel, de, de agenda's van dit weekend... Uh, ja, stroomde vandaag binnen op de redactie. En jij kan dit weekend, uh, mocht je naar Leeuwarden... Heerenveen of Alphen aan de Rijn gaan... Ik heb net wat anders te doen. Ja, maar... een sloten kan ook nog... <laughs> uh, ja, als je naar de markt op gaat... Dan, dan, dan, dan kan het niet missen dat je een prominent tegen het lijf loopt. Rutte opstelt... Uh, Buma, Pechtold, Samson en nog vele anderen. Allemaal offeren ze toch echt een weekend op voor de partijzaak. Er zijn nog een paar mensen in Friesland... waar Diederik Samson de afgelopen weken niet heeft aangemeld. <laughs> maar dat gaat hij dit weekend goed maken, heb ik gehoord. Ja, nou ja, het, het zijn natuurlijk ook de eerste uh, verkiezingen sinds Rutte 2 is aangetreden. Uh, gaat de uitslag van volgende week uh, iets zeggen... over de populariteit van dit kabinet? Ja, ja uiteindelijk toch wel een beetje. Kijk, in, in, die, in die vier gemeenten wonen bij elkaar zo'n kleine 400.000 mensen. Dat is natuurlijk best veel. En niet iedereen is kiesgerechtigd, maar het overgrote deel wel. Dus dat is ja, al met al een hele grote steekproef. Hmm. Veel groter dan welke opiniepeiling dan ook. Dus in die zin kan je zeggen nou, dat is echt de ideale graadmeter. Maar goed, nu kom ik bij het gedeelte om daarop af te dingen. Ik hoorde hem aankomen. Ja, dan komt er maar aan, precies. Ja, de PVV doet in geen enkele van die vier gemeentes mee. De SP- alleen in Al van der Rijn. Nou, dan heb je toch twee, uh, de twee grootste oppositiepartijen... die praktisch niet meedoen aan deze verkiezingen. Daarnaast halen lokale partijen... Uh, heel veel zetels uh, bij uh, lokale verkiezingen, dat is logisch. Afgelopen verkiezingen bijna een, een kwart van alle stemmen. Dus ja, dat vertekent ook. Ja, ja en dan is Friesland ook nog eens een, een, een hele rode provincie. Dus de VVD zal daar altijd slechte scoren... ten opzichte van de, de landelijke verkiezingen van vorig jaar. En dat geldt ook voor veel andere partijen. Ja. Kortom, het zegt wel iets... maar uiteindelijk kan je het echt niet vergelijken met... Uh, ja, kan, je kan het toch niet echt als een, een tussenstand van de populariteit van Rutte 2 zien. Maar waarom gaat die hele kolonne dan op weg naar het noorden dit weekend? En half aan de Rijn? Ja, er zijn een aantal redenen ervoor. Uiteindelijk is het gewoon een generale repetitie voor de grote gemeenteraadsverkiezing in maart. Dan is de rest van Nederland uh, aan de beurt. Ja, en je kan je gewoon je campagnemateriaal uh, testen. Of de, of, de, eh, of de layout van de posters wel een beetje klopt en de slogans die bedacht zijn. Of de ballonnen goed zijn. Of de ballonnen goed zijn. Of, goed zijn. Uh, of ze niet hè, te snel knappen. Dat is mm -hmm. toch vervelend met die kleine kindjes en die ouders. <laughs> of de strategie klopt. Hè. Bedoel, tegenwoordig ja. werken partijen ja je ook, die bekijken dan op postcode-niveau... of daar kiezers van ze wonen en hoe ze die moeten benaderen. Dat heet er, geloof ik een electorale geografie. Nou, zijn al die partijen mee bezig. Ja, werkt dat allemaal? Ja. Dus wat dat betreft ja is het toch fijn dat je dat al kan uittesten. Ja. En daarnaast, dat is gewoon bekend... als je een relatief goede uitslag haalt... dus eigenlijk beter dan je eigen achterban had verwacht... dan werkt dat toch stimulerend. Dan denken al die hmm. andere raadsleden... die dan in maart aan de bak moeten van... Hey, uh, we staan er misschien toch slecht voor in de landelijke peilingen... maar daar in Friesland ging het goed. En dat motiveert mensen, Dan krijgen mensen er zin in. En dan komt er een soort ja, momentum in de partij. Ja. Ja, dat probeert toch iedereen uh, uh, te creëren. En daarnaast, een goede uitslag in die gemeentes... is natuurlijk voor iedere partij wel belangrijk. Ja. Ik bedoel, je hebt die zetels nog helemaal nodig. En het kweekt ook uh, gewoon loyaliteit... Mm. als je je inzet voor je lokale mensen. Nou, zeg het dan maar. Wie gaat er winnen? Allemaal. Ja, echt, echt, dit, dat is het mooie. De, de, de, dit wordt een verkiezing zonder verliezers. Kijk, je, je weet hoe het werkt, Chris. Iedereen zoekt naar... Uh, de een kijkt naar de huidige peilingen van nu. En die zegt, ja, we hebben dus de, de peilingen verslagen. De ander kijkt naar de Tweede Kamerverkiezingen. De ander kijkt naar de gemeenteraadsverkiezingen 2010... Ja, en dan, dan pakt het voor veel partijen toch al gunstig uit. Mm -hmm. En mocht het dan toch nog een beetje tegenvallen... dan zeg je toch dat de trend omhoog is gevonden. Ik vermoed zelfs dat alle persberichten eigenlijk al klaarstaan. Nou. En die zijn allemaal positief? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat wordt een hele vrolijke avond, dat is ook belangrijk. <laughs> ja. Laten wij dan even de enige echte graad meter nemen. Uh, vorige gemeenteraadsverkiezingen waren in 2010. Wie stond er toen goed voor? Als ik kijk naar de, de, de opiniepeilingen, dus echt de landelijke opiniepeilingen van de twee weken uh, rond de gemeenteraadsverkiezingen, dan was de PVV de grootste in Nederland, gevolgd door CDA en Partij van de Arbeid. VVD en D66 waren vergelijkbaar uh, met nu in de peilingen, ja. dus die partij die winnen of verliezen een beetje, dus dat, dat, dat komt wel goed. Ja, maar spannend wordt het dus echt voor, uh, voor CDA en uh, Partij van de Arbeid... maar ook daar liggen de optimistische persberichten al klaar? Ja, echt geen probleem, Chris. Kijk, die heb je waarschijnlijk net gemist, maar vorig jaar november waren er gemeentelijke herindelingsverkiezingen in Noord-Holland. En toen heeft het CDA heel goed gescoord. Ik heb het nagekeken, dat klopt. Dus zij zegt, ja, nou ja, toen scoorden we goed. Twee maanden na natuurlijk die enorme slechte uitslag, 13 zetels in, in de Tweede Kamer. Toen dus scoorden ze, maakten ze gewoon winst in, rond Schagen in Noord-Holland. Dus ja, waarom zou het nu niet kunnen? Uh, en ja... Uh, de PVV doet niet mee, dat is een electorale concurrent. De VVD staat er minder sterk voor dan toen. Dus op zich reden om optimistisch te zijn. Maar het CDA hecht echt wel veel waarde aan deze verkiezingen. Die partij stopt er heel veel energie in. Want de gemeenteraadsverkiezingen deze, maar vooral die in maart... moeten toch een beetje de herrijzenis van het CDA gaan inleiden. En kijken we naar de partijen van arbeid. Die hebben eigenlijk ook geen concurrenten in Friesland. De SP doet niet mee. De GroenLinks stelt in Friesland eigenlijk niets voor. Het akkoord valt goed. En ze zijn ook niet te beroerd om te zeggen... dat toen uh, Diederik Samson de afgelopen weken... bij al die Fries heeft aangebeld... Hmm. dat hij heeft toch wel gemerkt dat veel SP-kiezers... zeer teleurgesteld zijn, Chris. Okay. Dat, dat vertellen ze hem, want ze zeggen... ja, die hebben niet meegedaan aan het akkoord. En eigenlijk regelt hij niets voor zijn eigen achterban. Dus dat vertellen ze zeer graag bij de Partij van de Arbeid. Kortom, het komt voor die partijen allemaal goed, denken ze... En GroenLinks, ook interessant om naar te kijken... die stonden toen op 13, 14 zetels in de peilingen. Dus die partij die, die gaat wel verliezen... maar ze zullen toch zeggen dat er een Bram van Ooyek-effect is, denk ik. Winnen, winnen, winnen, steeds maar winnen. Dankjewel, Joost.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 Secret yeah. als je er zo hard over gaat zingen op de radio. Secret Love was dat van George Michael. Rechtstreeks vanaf de presentatie van zijn nieuwste boek... is nu te gast hoogleraar en publicist Paul Scheffer. Het is een boek geworden over zijn grootvader, Herman Wolfen, in de jaren 20 en 30 bekende filosoof. Maar het boek is niet alleen een hommage aan opa... maar tegelijkertijd ook een geschiedenisles... en een bespiegeling over... Onze tijd. Paul Scheffer, goedenavond. Goedenavond. Ik ga tutoieren, want we kennen elkaar langer dan vandaag uh, aan. Ja. Heb ik dat samengevat zo goed? Uh, ik vond het een hele mooie samenvatting. <laughs> ik heb niets op af te dingen. Nee. Eerst over je grootvader. Hij stierf in 1942 op zijn 49ste aan een uh, hersentumor. Je hebt hem nooit gekend? Nee, absoluut niet. Maar um, ik heb als kind um, op de Harmoniehof in Amsterdam... Ik heel vaak bij mijn oma, en um, als ik daar in dat huis kwam, dan had ze één kamer, was uh, eigenlijk een soort van schrijversrol, bijna een museum waarin je precies zag hoe hij had geleefd. Zijn schrijftafel stond nog precies op de plek. Daarboven hing een portret van een man die buitengewoon treurig keek, waar ik altijd van me afvroeg wie is dat? Dat ik later Thomas Mann, de beroemde Duitse schrijver te zijn. Daar Met wie je grootvader uh, bevriend was? Ja, en onder ja. dat portret stond in een volkomen onleesbaar Duits Rabbelt stond iets heel aardige opdracht aan mijn grootvader. Tegen de andere um, uh, wand stond een um, metershoge boekenkast... vol met indrukwekkende boeken. Dus ik heb me altijd al, al van jongs af aan... zeker toen ik 14, 15 was, afgevraagd wat voor leven was dat. Hmm. Hij stond in contact met hele beroemde schrijvers. Was een yes. bekend filosoof. En um, had ook nog een Joodse achtergrond. En ik vroeg me natuurlijk af wat er met hem in de oorlog gebeurt. Dus duizenden een vragen. één ja. vragen... En, um, nou ja. Je ziet en behalve... soms duurt het 40 jaar voordat je dat dan opschrijft. Ja, en, en uh, de, toen je jong was, was die dus vooral een, een intrigerend uh, mysterie. Wanneer ja. begon je te ontdekken dat het ook een hele interessante... en ook wel in de Nederlandse cultuur belangrijke man was geweest? Ja, toch eigenlijk uh, relatief snel. Want ik ben op mijn achttiende filosofie gaan studeren. Toen kreeg ik van mijn grootmoeder als cadeau... Uh, een um, druk van uh, een van zijn boeken mee, Inleiding in de wijsbegeerte. En met allemaal aantekeningen van hem erin. En ik studeerde filosofie en ik wist wel genoeg van Duitse literatuur... om ook te zien wat voor bijzondere boeken er allemaal in de kast stonden. Want je moet je voorstellen, er stonden boeken van Thomas Mann... met opdrachten van Stefan Zweig, andere beroemde... Oostenrijkse schrijver van Arthur Schnitzler. Dus ik zag dat hele, die hele rijkdom zag ik daar voor me als kind, een opgroeiende puber. En ik dacht wel van, dit is heel bijzonder, maar goed... Vandaar naar de stap om dit dan te hebben geschreven. Ik moet zeggen, ik denk dat ik ook de levenservaring lange tijd niet had... om echt me open te stellen voor het leven van een ander. Hmm. Je hebt toch een soort van innerlijke rust nodig... om je voor de onrust van een ander leven echt open te stellen... en vier jaar lang je daarin te verliezen. Het, want um, was het onrust? Ik bedoel, je, je grootvader had, zoals ik begrijp uit het boek... gewoon een een huwelijk en een gezin en maar wat, ja. wat was de onrust? Hij, nou, heeft, hij, heeft, hij heeft natuurlijk twee oorlogen meegemaakt ja. als die of die in 43. Ja, dus de onrust was uh, bijvoorbeeld de onrust van iemand. het was het Duitse immigranten die kwamen in 1899 naar Nederland. Zijn ouders, hij was kind, um, maar hij is dus aan de eerste wereldoorlog ontkomen hmm. en iets wat eigenlijk de gemiddelde Nederlander helemaal niet op het netvlies staat, maar in België, Frankrijk en Duitsland natuurlijk enorm sterke uh, invloed heeft gehad... die hele catastrofe van de Eerste Wereldoorlog. Nederland is neutraal gebleven, maar mijn grootvader... die schrijft al als 21-jarige, begint hij daarover uh, te schrijven... en de enorme desillusie hmm. van een wereld die we ons moeten voorstellen vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Een enorm vooruitgangsoptimisme... een enorm sterk gevoel van de wetenschap... de techniek gaat ons een nieuwe wereld brengen. En dan ineens die catastrofe van de loopgraven... waarbij de, de wetenschap eigenlijk ineens het vehikel blijkt te zijn... voor een ongekende massamoord. Ja. En met het gifgas, met alle moderne wapentuigen dat er ontwikkeld was. Dus hij is echt een kind van die desillusie. En de onrust van de jaren 20 en 30... In Nederland, maar zeker ook om Nederland heen. Daar is hij eigenlijk, uh, zijn werk en zijn denken gaat heel erg daarover. Ja, hoe werkte die desillusie dan door, laat ik zo zeggen, in zijn denken, in zijn, in zijn uh, ideeënontwikkeling? Je beschrijft hem als, als een man die aan de ene kant een, een humanist was en een idealist. Ja. He, de zachte krachten zullen overwinnen, ja. dacht ik de hele tijd, als ik dat deel van ja. het verhaal las maar aan de andere kant ook een pessimist, heilig overtuigd... in navolging van een van zijn grote helden Schopenhauer... van het kwaad dat er altijd zal zijn. Ja, wat mij dus enorm fascineerde, en vandaar ook dat ik dacht... dit is ook een verhaal wat heel erg over deze tijd gaat. Hij was natuurlijk als humanist, dacht hij van... we moeten eigenlijk benadrukken wat mensen gemeenschappelijk hebben. Voorbij hun nationale verschillen, hun etnische verschillen, religieuze achtergrond... Hem ging het om wat hij noemde het algemeen menselijke. Wat hebben we gemeenschappelijk. Maar hij zag tegelijkertijd in de jaren dertig natuurlijk. Mm. Hoe bewegingen die zich beriepen op volk en vaderland. Mm -hmm. Eigenlijk mensen veel meer aanspraken. En hij zei van wij humanisten. Met onze algemene ideeën. Die zijn zo abstract. We hebben geen concrete symbolen. Waarmee we dat kunnen uitdrukken. En de mensen die met een vlag rondlopen. Ja. Zeggen wij Duitsers die hebben uiteindelijk de sterkste stem. Ja. En dat was natuurlijk de tragiek van het humanisme, zoals hij het zag. Eenzaamheid noem je het. Ja. ja, het was een eenzaam credo, want hij geloofde in dat algemeen menselijke... en zag tegelijkertijd in zijn eigen tijd hoe het onder de voet werd gelopen. En hij was een van de eerste, en dat neemt me ook wel enorm voor hem in... om een comité op te richten tegen Hitler Duitsland. Ja. En dan zie je dus, en dat kwam ik al googelend en zoekend kom ik dat tegen... Uh, dat hij wordt gevolgd door de Nederlandse Inlichtingendienst. Ja. En waarom? om een simpele reden dat Nederland neutraal was... probeerde zo lang mogelijk neutraal te blijven... en hij verzette zich tegen Hitler-Duitsland... en men was bang dat de Nederlandse neutraliteit... door dit soort acties in gevaar werd gebracht. Dus hij werd door de inlichtingendienst gevolgd. Ja, toen al. Um, en, en dat zal niet de enige link met deze tijd zijn. Want die, ik heb het idee dat die humanistische eenzaamheid... en dat die spanning tussen uh, de, de, de harde krachten... die het ja. eigenlijk makkelijker hebben door die grote symbolen... volk, ras, natie ja. uh, en de zachte krachten die het moeilijk hebben... dat dat ook de link is die jij ziet met onze tijd. Nou ja, God, als je het hele debat over Europa volgt... dan zie je natuurlijk heel precies waar hij het in de jaren dertig over heeft. Namelijk dat Europa eigenlijk weinig symbolen heeft... die mensen aanspreken, ver weg is, abstract ideaal blijft. Terwijl natuurlijk de, de bewegingen die zich daartegen verzetten heel erg kunnen zeggen, dit zijn wij op basis van een idee van wat het is om Nederlander te zijn, of Frans te zijn en die heel erg leven juist van het benadrukken van het verschil. Um, ik vind die periode zo belangrijk omdat de neutraliteit in Nederland en alle morele halfslachtigheden tegenover Hitler-Duitsland je moet je voorstellen, het gaat niet alleen over het comité van mijn grootvader, hmm. maar er werd ontzettend veel zelfcensuur gepleegd in die jaren er mocht heel veel kritiek op het bevriende staatshoofd Hitler, mocht niet worden geuit. Herinneren we ons dat ooit, als we herdenken... alle morele halfslachtigheden voor de oorlog... die zoveel verklaren ook van wat Nederland in de oorlog is overkomen? We waren totaal niet voorbereid over wat er ging gebeuren op 10 mei 1940. Mijn grootvader is daar zeer het slachtoffer van geworden. Maar we mogen ons wel eens herinneren... wat Nederland toen het wel voor het kiezen hadden namelijk de jaren van de neutraliteit, nadat Nietler de macht overneemt... wat er toen allemaal in Nederland is gebeurd. Ja. Daar hoor je niemand over. Ja, En als het over Europa gaat, komt het weer helemaal bij elkaar. Want uh, dat is jouw vakgebied op dit moment als hoogleraar. Lijk, ja. lijk je op je grootvader? Nou, hij was wel een soort van eeuwigheidszoeker. Heel erg bezig ook met... Um, op een niet religieuze manier iets over het herenamaal... als ze zeggen, een hele wilde onderzoeker... op het gebied van de parapsychologie. Dat voert allemaal erg ver. Hmm. Maar ik voel me wel enorm verwant met zijn idee... je moet je niet te veel laten opslokken door de actualiteit... en zijn houding van je moet teruggaan naar de klassieke... voortdurend de dialoog voeren met belangrijke uh, verworvenheden van onze cultuur... en niet te veel je laten meesleuren... in allerlei actuele debatten en controversies. Want dan, zeg je, dan wil je zoveel invloed hebben op je eigen tijd... dat je eigenlijk daarmee te kennen geeft... niets te zeggen hebt voor de tijd die dan komt. En die houding, die afstandelijke houding... vind ik wel een heel mooi ideaal. Zelf verlies ik me natuurlijk veel te veel <laughs> in de actualiteit. Nou Dat ja. begrijp je. Je hebt in ieder geval uh, de tijd en de rust gevonden... om dit boek te schrijven. Alles doet mee aan de werkelijkheid, heet het. Dankjewel, Dank je wel, Paul Scheffer. Ach. En goedenavond, muziekjournalist en schrijver Sal van Stapelen. Goedenavond. Goedenavond. We gaan zo meteen met jou praten over iets heel anders. Producer en muzikant Pharrell Williams. Maar eerst uh -huh. gaan we een... Uh, plaat van hem draaien, een solo plaat. Welke? Ja, dat klopt. Um, en deze plaat is zo vrolijk en lichtvoetig dat het inmiddels zelfs bij jullie uh, Radio 1 op de playlist staat. Dat wil ik zeggen. Het is van zeggen. de soundtrack van Despicable Me en het heet Happy. It might friends de vrolijkheid zo laat op de avond. U hoorde dus Happy van Pharrell Williams uit de film Despicable Me... waarvoor hij die soundtrack schreef. Ja, uh, Sal je zei het al, we draaien het zelfs hier op Radio 1. Het staat al vier weken op uh, nummer 1. Nou is dit een eigen nummer van Pharrell Williams... maar hij uh -huh. is uh, vooral bekend om zijn samenwerking met andere artiesten, toch? Ja, hij is een hele belangrijke, invloedrijke producer uit met name hip-hop. Hij is echt opgekomen in de hip-hop en, uh, en de R&B. De zwarte muziek in de jaren negentig. Ja. Um, en daarna heeft hij ook gewerkt. Hij heeft ook zeg maar, de handjes van Britney Spears en Justin Timberlake vastgehouden. Toen die besloten van tiener popsterren te promoveren naar serieuze muzikanten. Ja. Dus hij heeft met heel veel verschillende mensen gewerkt. Um, en er was een periode, ik denk dat dat zo 2003 was, dat in Amerika... Om, de, om het nummer een nummer voorbij kwam dat gemaakt was door de Neptunes op de radio. Zo de de Frederik, Neptunes, dat was aanzien. zijn samenwerking met... Want het is, het is een beetje een jongensboekverhaal. Hè? Hij, ja. hij is gewoon met een oude schoolvriend begonnen met muziek maken. En daar, daar werkt hij nog steeds mee samen. Daar heeft hij zijn band mee. En... Ja. ja, vroeger uh, liepen ze in dezelfde Marsband. Hij met een snare drum. Ja. Hij zelf... Uh, Pharrell Williams is een drummer. Dat hoor je ook heel erg in zijn beat. Heel veel percussie, heel erg groovy, swingend en funky. Ja. Dat hoor je, dat hoorde je net ook. Ja. Um, ja, het zijn twee jonge, twee, twee vrienden die eerst, um, ja, een paar jaar, het heeft flink wat jaren geduurd voordat ze zelf een beetje boven kwamen drijven. Hmm. Uh, maar dat nadat ze voor een aantal, ja, wat rauwere rappers echt Ongelooflijk opzwepende synthesizer beats hadden gemaakt, wilde ineens iedereen die muziek hebben. Ja. Um, en het was erg herkenbaar, met, onder andere omdat Pharrell op heel veel van die beats zelf ook te horen was hm. met die uh, hoge stem die je net hoorde. Ja, nou goed, laten we even, uh, jij zegt herkenbaar. De meeste mensen hebben misschien nog niet echt uh, uh, in het gehoor waar het over gaat. Laten we even mm -hmm. la naar, luisteren naar een, uh, een compilatie, dan weet iedereen meteen: oh ja, dat ken ik. Ja. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. I want the whole world to celebrate. I want the whole world to celebrate. Take a good girl. I know you want it. Don't be so quick to walk away. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Ja, nou, daar da, da was hij. <laughs> ik denk dat er wel een paar oja's oh ja's voorbij zijn gekomen. <laughs> ja, ja, dat denk ik ook. Want, nou ja, je noemde net al uh, Britney Spears en Justin Timberlake... maar hij heeft, mm -hmm. hij heeft eigenlijk met iedereen samengewerkt. Daft Punk, Madonna, Beyoncé... Uh, nou nou, ja, hij heeft ja. eigenlijk bedoel, de twee grootste zomerhits van dit jaar. Zei, uh, die hoorde je net ook even. Get Lucky en uh, Blurred Lines. Ja. Get Lucky van Daft Punk en ja. Blurred Lines van uh, Robin Thicke. Dat zijn gewoon de grootste hits van dit jaar. Dus ja, ja en daar speelt hij allebei een hele belangrijke rol bij. Ja. En wat is nou zijn geheim? Want het, het lijkt alsof alles uh, wat hij aanraakt uh, goud wordt. Hoe, hoe doet hij dat? Nou, niet helemaal. Want hij heeft een, eerder een soloalbum uitgebracht. Dat is een beetje geflopt. Omdat hij toen te veel moest leunen op zijn uh, kracht als vocalist. En die is vrij beperkt. Hij is vooral een hele goede producer. Um, en ja, dat heeft eigenlijk te maken met, met een combinatie. Ze hebben een hele eigen sound ontwikkeld. Uh, met dus uh, ja, heel veel ritme en percussie. Ja. Uh, synthesizer effecten. Ook vrij kaal vaak. Dus, dus vrij... Simpl een vrij simplistische of misschien wel minimalistische benadering. Mm -hmm. Dat hebben ze ook wel weer losgelaten, hoor. Maar ik vind op de momenten dat ze echt op het op, op best zijn, de, de Neptunes, dat ze in hun werk voor clips. Dat is een soort dat is hun eigen band die ze echt um, eigen rapgroep die ze geadopteerd hebben. Ja. Uh, dat zijn hele rauwe straatrappers. Um, en daar daar komt het perfect samen zeg maar hun hele nou ja ze hebben paranoïde synthesizer tonen echo in de percussie vette orgelmuziek noem maar op en dan die rauwe verhalen van die rappers Um, een van die rappers heeft net een plaat uitgebracht... dat is Pusha T, daar, daar zit Pharrell ook weer voortdurend op. Aha. Dat is ook meteen een van de grootste meesterwerken van het jaar. Ja, maar goed, eh, eh, toch ook Justin Timberlake, Britney ja. Spears... nou niet echt de grote helden van uh, de, de, de harde straatrap scene, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Uh, hoe wordt er in zijn eigen kring daar tegen aangekeken? Oh ja, fantastisch, want hij is buitengewoon succesvol met zijn eigen muziek. Um, kijk, mensen houden heel erg van muziek. Hij is nooit een, iemand geweest die streetwise was. Het mooie is juist dat in zijn, ja, in, in, in zijn artistieke plaatjes... zowel Britney Spears uh, en Miley Cyrus passen als uh, Snoop Dogg en, en Pusha T. Want uh, eigenlijk een keurig uh, jongen, hè? niks te maken met, met uh, gangster en dat soort... Uh... Geflirt. Nee hoor, sterker nog, ik denk dat, ja, hij heeft Snoop Dogg zelfs geholpen... om dat, om dat imago een klein Kwijet beetje te minder te maken... Ja. en wat meer voor het grote publiek muziek te maken. Ja, ja. Um, je vertelde al, als, als soloartiest uh, doet hij het eigenlijk uh, het, het minst goed. Uh, hoe, hoe komt het? En hoe komt het bijvoorbeeld dat, dat nummer wat wij zelfs hier op Radio 1 draaien... Mm -hmm. uh, <laughs> dat dat al eigenlijk alleen in Nederland een hit is? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een niemendalletje. Het is, het is eigenlijk klappen in je hand als je blij bent. Dat is natuurlijk best grappig. <laughs> Op je boze maar, bolletje allebei. Ja, ja. Dat, dat, is, dat is het eigenlijk wel. Het is, het is ook muzikaal niet zo heel spannend. En... In Amerika, dit heeft niks te maken met het geluid wat nu in Amerika dominant is. En dat is deels een beetje een soort van, nou ja, juist eigenlijk waar zij heel erg goed in zijn. Veel uh, veel meer op zuidelijke hip-hop geïnspireerde, uh, synthes, rauwe synthesizer tracks of een uh, mix met house. er zijn allemaal geluiden op dit moment die heel populair zijn. Mm. En daar past dit helemaal niet in. Nee. Dit is echt juist voor een ander publiek. Ja. En hij is ook nog een multitalent, want ik zag dat hij, mm -hmm. dat hij sieraden ontwerpt... en, en meubels en uh, tassen voor Louis Vuitton. Ja. ja, dat hoort er een beetje bij. Hè. Als uh, succesvol uh, dan ga je ook allemaal andere dingen doen. Maar kan hij dat um, ook? Nou ja, God, het, het, heeft het, heeft wel wat, het heeft enigszins succes. Maar dat is absoluut niet het relevantste waar hij mee bezig is. Kijk, de, ze hopen natuurlijk altijd dat een van die dingen ongelooflijk gaat lopen. Zoals bij de ja. hoofdtelefans van Dr. Dre. Die hoeft nooit meer muziek te maken. <laughs> dat is alleen de money, maar, ja. ja, tuurlijk. Maar het is, ja. Dat is niet, de, zijn, zijn kracht zit echt in de muziek. En ook nog steeds. En vooral als iemand anders. Een, een andere ijzersterke vocalist daarop exceleert. Ja. En uh, even kort tot slot. Maar komt er nog een nieuwe hit aan? Oh, ongetwijfeld. Als je de twee grootste zomerhits van 2013 op je naam hebt... dan, uh, gaan er nog, uh, dan staan ze nu bij hem uh, in rijen voor de deur. Oké. Okay. Hartelijk dank, Sal van Stapel, Yo. over Pharrell Williams. Het is vijf voor twaalf. Ja, en liefhebbers van de Amerikaanse popcultuur moeten nu even heel goed opletten. De komende week zou u uw slag kunnen slaan. Want van Madonna worden er vroege naaktfoto's geveild uit 1977. Van Marilyn Monroe komen er zelfs runchenfoto's onder de hamer... En van Lady Gaga wordt er een nieuw beeld van de hand van Jeff Koons onthuld. Maar welke van deze drie is nu de beste investering? Wie kunnen we dat beter vragen dan aan de schrijver van... een standaardwerk over Amerikaanse popcultuur, Americana, Joost Zwaagman. Goedenavond. Goedenavond. Want de schrijver van het zojuist verschenen Americana... en als dat ergens over gaat, dan is het over moderne Amerikaanse uh, cultuur. Ja, ehm... Um, om te beginnen, Monroe, Madonna en Gaga. Zijn dat uh, drie vrouwen die min of meer met een rechte lijn aan elkaar verbonden zijn? Eigenlijk wel, hè. Ze komen allebei in ieder geval voor in de Amerikanen. En ze worden ook in één adem genoemd als zijnde, ja, toch iconen van de massacultuur. Wat betreft investering zou ik zeggen, uh, kies voor het werk van Jeff Koons. Dat kan alleen maar in waarde toenemen. Nu maakt hij zelf een naaktbeeld van uh, Lady Gaga, maar al zou hij Margaret Thatcher naakt hebben afgebeeld. Dan nog zou dat interessant zijn kunst. Ja. Uh, ja, röntgenfoto's van Marilyn Monroe... dan moet je wel heel erg... bijna fetichistisch houden van de Mel Marilyn Monroe. Ik weet niet of dat het in waarde toeneemt. Nee, en volgens en mij volgens kan je... Van mens... Madonna, ja. ja, dat is ongeveer hetzelfde... als dat, zeg maar... een, ja, een nieuwe van, ex minaris van Jeroen Paal zich bekend maakt. Er zijn <lacht> er al zoveel van. Ja, ja, weet ja. je? Dat, uh, er zijn al heel veel vroeger naaktfoto's van Madonna gepubliceerd. Dus dat lijkt mij niet zo bijzonder. Dus mijn uh, keuze zou zijn als investering... Jeff Koens. Ja, en, en foto's, daar kan je volgens mij ook helemaal niet op herkennen wie erop staat. Het, het lijkt mij niet dat... Kijk, het, we moeten maar aannemen dat er röntgenfoto's van Marilyn Monroe zijn. Ja. Maar wie, wie kan ons dat garanderen? En ja, ik weet niet wat daar zo bijzonder aan is. Terwijl een kunstwerk van Jeff Koens... Kijk, in 1989 kocht Wim Beren van het Stedelijk Museum... een kunstwerk van Jeff Koens voor 300.000 gulden. Daar sprak men toen schande over in Nederland. Dat was het varkentje Ushering in Banality, ja. uh, Een varkentje geduwd door drie Kitsch-figuurtjes. Uh, en dat ja. is nu getaxeerd op 18 miljoen... Dus dat was een goede investering van het Stedelijk Museum. Oké, okay, wat de investering betreft dus Jeff Koens. En ja. uh, wie is het grootste pop-icoon van deze drie dames? Uh, het grootste pop-icoon, dat is moeilijk. Het ligt aan welke generatie je bent. Kijk, bij Marilyn Monroe begon eigenlijk alles. Madonna is laat ik het zo zeggen, ze kan tien keer slechter zingen dan Lady Gaga. Ze kan eigenlijk helemaal niet zingen. Het bijzondere daarvan is dat zij het levende bewijs is van het feit dat je het in een celebrity cultuur heel goed ver kunt schoppen als je een, het massapubliek blijft fascineren met een imagoverwisseling. Ja. Lady Gaga, ja, die is natuurlijk laat ik het zo zeggen, die zou er niet geweest zijn zonder Madonna. Ja. Met dit verschil dat zij wel kan zingen. Oké. Okay. We gaan bieden op Koens. Dank u wel meneer Zwaagman. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. En dit was het oog van deze donderdagavond. Morgen is er weer een oog, dan met Thijs van den Brink. En een laatste glas in steen. Lekker ontspannen je weekend in? Kijk elke zaterdagochtend om 10 uur naar Cultura Klassiek.